2 uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal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 Volgens het kabinet zijn geen andere landen ingelicht. Achteraf denkt het kabinet dat ook de Libische autoriteiten voorkennis moeten hebben gehad. De ministers leiden dat onder meer af uit de aanwezigheid van gewapende Libische militairen direct na het landen van de helikopter. Ze kondigen aan dat ze hieruit lessen trekken bij eventuele nieuwe evacuaties. Volgens het kabinet verkeerde de man overigens niet in levensgevaar. Frankrijk en Nigeria hebben een VN-resolutie opgesteld over Ivoorkust. Die moet volgens de Franse VN-ambassadeur een eind maken aan de humanitaire tragedie die zich in Ivoorkust afspeelt.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 Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, the is ready for the Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending vannacht. Ik heb het gevoel dat we weer een hele mooie radioreis gaan maken. Ik ben er in ieder geval helemaal klaar voor. En dat geldt ook voor boordwerktuigkundigen... ofwel technicus Anne Bakema. Even een greep uit het aanbod van deze nachtelijke vlucht. Charlotte Hendricks, de Dekselse dame... sluit onze themamaand Keur culinair af tussen zes en zeven. Paul de Leeuw passeert de revue. Hij is vandaag 26 maart jarig... Karin de Groot vliegt een uurtje mee. Emmy Verhey, vorige keer niet aan boord, hedennacht gelukkig wel. En in dit uur vluchten we in het verleden met creatief talent. Allemaal maartrammen uit lang vervlogen tijden. Te weten Paul Biegel, Jules de Korte en Jaap Terhaar. We beginnen met laatstgenoemde. Jaap Terhaar werd geboren op 25 maart 1922. Hem werden onder meer de Niemke van Hichtenprijs en de Gouden Griffel toegekend. Heel bekend zijn natuurlijk de avonturen van Saskia en Jeroen. Uit liefhebberij begon hij met het schrijven van verhaaltjes. En al snel ging hij over tot het schrijven van hoorspelen. Waaronder de veertigdelige serie Drie Meisjes op Zolder. Daarvan zijn er slechts drie bewaard gebleven. En dit is het veertigste en laatste deel. Drie meisjes op zolder. Een vervolgerspel voor de jeugd door Jaap der Haar. Regie Ad Leukler. Ja, houden? natuurlijk, zal niet vergeten. Oh, ja, <laughs> ik ben blij dat ik een proef voor heb, zeg. Wat zegt dat? Je oh. Ik ben blij dat Koning met die auto in dat orgel erachter Proef is <laughs> Ik ben er nog zenuwachtig van. Jongens, denk erom dat ik, uh, hm? dat, ik dat mapje niet vergeet. Er ja. zit al een papier in. Oh ja, neem jij dat maar onder, Joode Joker. Oh, vertrouw je mij soms niet. <laughs> nee, voor we bij de grens zijn, zou jij het alweer kwijt zijn. En dan staan we daar met die gehuurde auto in dat gehuurde draaien. Ze dus hebben een hoop geld weg. Per... We zullen er iets voor terug te krijgen. Nou, Niet zo somber, Paula. Ah, Je weet hoe het toch altijd met haar gaat? <laughs> Dit keer kan ons niets gebeuren. Ik heb alles zeker piekfijn uitgekomen. Ja, super. Ben je klaar, Paul? Ja. Doe maar, je kan erbij. Ik heb me vandaag met de Franse slag gewassen. Ga <laughs> jij maar eerst pakken, we gaan gaat alles met de Franse slag. Ja. En daar is het vakantie voor. Ja, jongens, met de Franse slag naar Frankrijk. <laughs> Zeg Joke, zet eens een plaatje op. Zo vroeg de buren, joh, als je het heel zachtjes doet. Doe je, zeg iets Frans om vast in de stemming te komen. Ja, jongens, les Oh ja, ja, ja, ja, precies, dat voel je. <tijd> Zijn wij de lokken? Comedianten die met een draaiheuvel op stap gaan. Houdt <tijd> een beetje op, hoor. Ja. ja. Je kan erbij, Joke. Ja. Ja, ja, daar komt meteen. La la la la la. La la la la. La la la la. de buren. Het is nou nog lekker rustig op straat. Oh. Een draaien die drukt anders heerlijk. Ja, maar toch niet met een draaiorgel achter je auto. Ja, waarom niet? Dus is gisteren het toch ook goed gegaan? Ja, behalve bij die brug. Daar da zat je aan lelijk klimmen. Die auto is maar toeteren. En kon maar zenuwachtig schakelen. Nog helemaal niet zenuwachtig. Oh. Leek heel handig. En zoet maar, zoet maar. <lacht> Jongens, ook dat staat al. En het orgel. Ja, oh, wat aardig van hem om het vast naar buiten te rijden. <lacht> Ik heb je toch gezegd dat het een mooi event is. <lacht> ja. Zo, jonge dames, dat moet ik soms collega's zeggen. Als jij die wagen dan nou eens netjes vooruit, hoor, naar haar ja. ik hem Oké, Hombert. Oké, en als een van jullie nou even meeloopt naar achteren, daar heb ik twee koffertjes staan oh, met ja. de muziekrollen. Die kun je beter in de wagen houden. Oh, ik ga wel even mee. Nou, ik ben maar benieuwd hoe jullie het zullen Nee, Ik ook. Als we nou maar uit de kosten komen. Ah, dan kom je zeker niet ja? te bescheiden doen op straat. Dat is het hele geheim. En de mensen aankijken. Als je ze het bakje voorhoudt, voel je? Ja? dat geven ze wel. Oh. En ja. daar in Frankrijk, meid, met al die mensen vakantiestemmen. Is al eens zien. <laughs> eh zit die stomme deur nog dicht ook. Hé, hey, eh, Johnny. Ja? Gooi de sleutel eens. Kom. Ja, het is mijn maat. Die heeft de sleutel. Oh. Dag, meneer. Morgen. Ha, ha, hij is toch geen manier. Zeg maar rustig, Johnny. Oh, jongen, oh jongen. Johnny. Moet je zo vroeg op de morgen je geintjes verkopen? Uh, wat je weet, juffie. Hij moet weg met meestal hoog van jullie. Oh, nou. En zie je dat die kan zijn? Als een bom. Nou ja, zuur op je. Hey, met een babbel <laughs> zijn je weer. Daar moet ik nou mee werken. <laughs> zo. ja, hier zijn die koffertjes. Koffertjes? Zo groot. Oh, ik hoop dat ze nog in de auto kunnen, want we zijn wel vol geladen, hoor. Ah, er zit alles bij elkaar, twintig rollen ja, in. Ja, die moet je toch wel hebben, ook. Als je op een mooi punt staat en er zit gang in voer je, dan moet je kunnen doordraaien. Ja. Met die twintig rollen maak je net een uur vol. Tja, je kan niet steeds dezelfde nummers geven. Dat werkt op de zenuwen. Wat zegt u? Op de zenuwen. Wat He? bedoelt de zenuwen? Bertus, je moet geen moeilijke woorden gebruiken als je ze niet weet. Z'n nieuwe. wees jij nou eens niet Galant en breng die koffer naar de wagen. Oh nee, laat u maar hoor. Zo zwaar zijn ze niet. Ja nou, hey, wacht nou maar even. Nee, ze zijn helemaal niet zwaar. Ja. Aardige meid. Ik je toch gezegd? Ze moert mij, die jongen. Anders had ik ze toch nooit uit de ogen verhuurd. En zo vangen we nog een grijpcijfer ook. Op onze eigen vakantie. Ja, laat die deur maar open. Zeg, zeg John. Ja? Zeg, ik weet wat. Een geintje. Zo vroeg op de morgen? Ja, mannen ook. Nee, joh. Even die malle meiden ertussen nemen. Wat wil je doen? Stiekem een band van die wagen rijden? Nee. Moet je horen. Als ze klaarstaan om te vertrekken, hou ik ze bij de voorruit even aan de pracht. En ik? Maak jij ondertussen vlug het orgel los. En dan... Kun je lachen? Rijden ze weg zonder orgel. <laughs> Dacht je dat ze dat niet merken? Nee, dat merken ze niet. Die kinderen zijn er auto gewend. Nou, kijk eens even. Zie je dat? Ze douwen die koffertjes van ons precies voor de achteruit. Zien ze het niet eens? Ja, ah, jongen, dat voel je toch meteen of je zo'n zwaar orgel trekt of zonder Ja, ah, die meisjes niet. Geloof mij nou maar. Ja, ik zie je de lol niet van <laughs> in. Is fijn, joh. Dat ze wuiven en optrekken en dan dat orgel... dat ja. naast de stoep blijft staan. Het is een gillere jongen. Nee, nou, vooruit. Dan moet je eindelijk eens een ochtend in een zonnig humeur werden. Nou, kom op dan. Ze is dan klaar. Je moet het snel doen en geruisloos. Allicht... Ik heb hem al aangehaakt, zo. kijk eens even wie goed zit, Johnny. Hij moet niet losschieten onderweg. stel je voor, dan komen we in Frankrijk zonder orgel, ja, zonder ze. geld. Hij zit prima, bitte. Mooi zo. Zo, als hij nou zit, kan er niks, helemaal niks mee gebeuren. Goed zo. Nou, kinderen, heel veel plezier. Oh, Dank u wel. Dag, meneer Beb. Dag, meneer Beb. Bedankt voor alles. En uh, tot over drie weken. Oh, ja, daar, Cor, als ja. hij stopt dat schroefje aan draaien. Hey, je weet wel. Ja, ja, dat weet ik hoor. Jullie zullen wel gein hebben met dat ding. Ja, als we het korstje oh. maar ophalen. Ah, dat zit wel safe. Die Fransen moeten wel brute zijn als ze jullie niks geven. Maar ze in de ogen kijken. Ja, he, dat is het beste. Ik, ja. nou, goede reis hoor. En de eh, rijden ja. hoor. Vooral hier in de stad. Ja, dankjewel hoor. Dankjewel. Tot ziens. Ja. Dag mabepep. je dat zien, Sonny? Dat orgel? Ze hebben niks in de gaten. Die Hoe bestaat Moet je dat nou zien, mam? Rijden ze weg zonder dat orgel? Ze. ze zullen het wel merken. Ja, wat zeg je nou bij de eerste bocht? Of niet? Hè? He? Als je het een beetje wil merken, ze niks. Denk je? Ach, Wel nee, jongen. Ze kijkt toch in het spiegeltje? Ziet ze toch zo? De meeste vrouwen kijken altijd in de spiegel, maar meestal niet als ze in de auto zitten. Hier, hier, hier, kijk, kijk nou. Gaan de bocht om over drie jorgers achter hangen. Verroest? Z Zou ze nog niks gemerkt uh, hebben? Dat zeg ik je toch. Die zitten te kletsen over hun vakantie en Franse knullen. Die merken pas wat als ze bij de grens zijn. Nee, nee, John zegt dat nou niet. Dat, dat is nou niet leuk meer. Ach, nee. Ach, die komen toch zo terug. Of niet, Bertus. <lacht> of niet. We zijn net op tijd de stad uit, jongens. Er is nou nog haast geen verkeer. Kan je nou niet wat harder, die op de grote weg? Ah, nee, hoeft Doe niet, joh. Jongens, wat een avontuur. Nou. Ik kan het toch haast niet geloven? <laughs> ik hoop niet. Ik woon me zo werken. Nou, dan geloven jullie het maar niet, hoor. Zegt Paul zit het, het nog goed? Ja, ik kan niks zien, joh. Die koffers zitten net voor de achteruit. Nou, duw ze dan weg. Ik zou wel eens willen weten waarheen. Alles zit zo op elkaar gestouwd. Zie je hem niet in de buitenspiegeltje? Nee, net niet, joh. Kijk, we het langs. je geeft mij die die ja. hè? Ja. Ja. ja. Dan kan jij die koffers naar voren duwen. Zo. Zo. Kom, wat is er? Hé, oh. Wat is er, hey. oh. Oh. Ja, maar wat is er nou? Ga naar de kant, ga naar de kant. Ja, kom, oh, op. Ja, mijn toekin. Stoppen. wat is er nou? Oh, God, het orgel is er niet meer. Je bent gek. Nee, heus. Kan dat nou? Oh. Verroest. Zou je losgekukeld zijn? Kan toch niet? Nee, nee, maar misschien is die stang gebroken. Wacht. Nee. Nee, die stang is niet gebroken. Nee. Hier aan de knop is niks te zien. Ja, maar er moet toch iets gebeurd zijn? Ja, allicht zijn. is er iets gebeurd. Zo'n orgel gaat niet van zichzelf aan de haal. Eerig zou je omgevallen zijn? Als die gevallen nee. was, Joke, dan, dan hadden we het gehoord. Ja. Trouwens, dan had ik het gemerkt ook. Ja. Ik dacht nog wat rijden we lekker licht. Oh, Cor, wat doen we nou? Oh, wat zal oom Pep wel zeggen? toch opeens niks leuk meer? En wat dan nou weer? Nou, dit hele plan... Zie je wel dat er met ons altijd iets gebeurt? Ga nou maar niet mekken, daar schieten we niks mee op. Nee. Luister, er kan maar één ding gebeurd zijn. Wat dan? Bij dat stoplicht, daar stonden we stil, weet je nog wel? O, ja, ja, bij die brug, hè? Ja, daar stonden die jongens. Juist, die jongens. Weet o, je wat ik ja. denk? Dat een van de jongens het orgel stiekem heeft losgehaakt... Ja? toen we voor het stoplicht stonden te wachten. Ja hoor, ja, dat is vast o, gebeurd, stinkers. ja. maar dan staat het orgel er nog. Ja, laat het hopen. O, o, Kom jongens. mee, we gaan terug. Het is maar goed dat Web ons hier niet ziet. Die zou wel denken. Dat heet je nou van je geintje? Ze zijn al een kwartier weg. Ik begrijp het niet. Net wat ik zei, ze hebben niks in de gaten. Die kletsen en giechelen een eind weg. Je weet hoe meiden van die leeftijd zijn... Die merken pas aan de grens dat ze zonder orgel zijn. Nee, zegt het nou niet, John. En als ze het ontdekken, denken ze natuurlijk dat ze het orgel verloren zijn. Kan je nagaan hoe die zich voelen en dat het de eerste vakantiedag... Ik krijg het gewoon op een zenuwen. Ik heb je nog gewaarschuwd. Ah, het was toch maar een geintje. Ik dacht, nou ja, dat hebben ze zo in de gaten. Nou, je ziet het. Ja, maar wat is achterna? Lopen zeker. Nee, misschien mogen we de wagen van Henkie lenen. En als je ze misrijdt, weet jij veel hoe ze gaan. Ja, ja dat is ook waar. We moeten weer rustig blijven wachten. Als ik dat geweten had. Maar die koor, die moet het toch zien? Als ze op haar buitenspiegeltje rijdt, dan kent ze er wel eens net naast kijken. Dat is wat ik denk. Dat in ieder geval niet. Nee, die pestjongens hebben me natuurlijk meegenomen. Ja, dan moeten we wel mijn pep waarschuwen. Ja, als je dat doet, dan krijg je dat orgel niet meer mee, Ach. Ja, Het is een fijne man, maar als je nou meteen al komt vertellen dat je zo'n orgel bent verloren. Als ik zoiets hoorde, dan wist ik het wel. Maar wat wil je dan? Nou, wat ik al zei, de politie waarschuwen. Ja, ja dat lijkt mij ook een beste Ja, gestorven. ja. En dan vragen naar gevonden voorwerpen, naar een drijf of Kijk wel uit. Ah, doe er niet zo bokker het orgel is weg. Nou, dan is het heel natuurlijk dat wij dat gaan melden. Ja, misschien kunnen ze met uh, politiewagens op zoek gaan. Ach, Zo'n draaiorgel moet toch gauw te vinden zijn? Ja. Dame. Oh, agent. Oh, u komt als geroep. Ja? ja? U mag hier niet blijven staan. Maar, Stopverbod zelf. Ja, maar we parkeren niet. We, we zijn een draaiorgel kwijt. Oh, nog, ja. nog ook nog babbel zo. Ja, ja heus, agent. Mag ik u rijbewijs alstublieft? Jij ja, hebt de papieren, ja, Joke. Heus, agent, agent. agent. We, we zijn een draaiorgel kwijt. Ja, uh, vermoedelijk hebben jongens het afgehaakt toen we daar bij dat stoplicht moesten stoppen. Ja. Een draaiorgel? Ja, heusagent. <laughs> Wat Echt moest lang. u met een draaiorgel? Meenemen op vakantie. Dat klinkt natuurlijk krankzinnig, maar u moet ons geloven. Ik geloof alles, ja. Oh. Maar het bureau is hier om de hoek. En hier mag u oh, niet staan. Kunnen we daar eens rustig uitpraten? Ja. Rijd u je auto maar naar het bureau. Die straat in? Precies. Jawel, agent. Oh, Wat een toestand. Ja, die jongens rassen ook maar. Verloest, Bertus. He? Die meisjes in de politiewagen. Hoe, hoe komt dat orgel hier? Wat een bolle af. Goeiemorgen. Hoe komt dat orgel hier? Oh, is dat van u? Jawel. En hebben die jonge dames dat gehuurd? Jawel. Ja. Dat ja. is toch. Nou, ziet u nou wel. Ja. Wij dachten dat jongens het orgel hadden meegenomen. Nou, ik vind het allemaal uit daar, ja, kind. Kijk, uh, mijn maat had een geintje. Maar ze vroeg op de morgen, dat ze geintjes een beetje zuur voelden. Oh, ik begrijp er niks oh, van. kind, het spijt me zo. We hadden het orgel losgehaakt nog voordat jullie wegreden. Hè? We dachten... Jij dacht. Ja, goed, ik dacht. Ik dacht, dat merken jullie na een paar meter. Ja, het lijkt nou niet zo leuk. Maar we hebben wel gelachen, hè, John? Oh, ik heb ze dan brullen. Dus uh, dat orgel is niet weg geweest? Nee, dat zeg ik net. Nou. Jonge dame. Jawel, je, je, agent. Eh, heb jij niet geleerd dat een autobestuurder in zijn spiegeltje moet kijken? Jawel, dat deed ik ook ja, wel. Ja, maar... maar de koffers stonden voor de achterhoud, ja, Begrijpt u niet? Ik reed op mijn buitenspiegeltje, Ja, maar daar zag ik het oogel niet in. Nee, hey, dat ligt niet, nee. Wat dat oogel stond hier. Wat de toestand. Uh, nou ja, goed. dan een beetje beter opletten, ja, hè? Ja, natuurlijk. Nou, dan zullen we de rest maar vergeten. Vettige oh, vakantie, jongen dames. En dankjewel, Agent. Eh, ja. Dag Agent. Zich, als jij de wagen nu iets naar achter rijdt, dan zal ik hem nou echt aanhaken hoor. Maar het spijt me zo. Oh, dat geeft toch niks om web nog een we in bekeuring hebben, gehad. Ja, dat zou het einde zijn. Het <laughs> einde van wat? Van alle ellende. Oh, op het begin, hoe wij ooit eens uit Frankrijk moeten komen. Zeg! Die agent heeft je, je rijbewijs toch wel teruggegeven. Te Oh, ja, gelukkig wel. <laughs> Stel je voor dat het niet zo was. Dat het was met een gletsend <laughs> Dan zou dat echt het einde zijn. <laughs> Dit was het veertigste en laatste deel van Drie Meisjes op Zolder. Een vervolgerspel voor de jeugd door Jaap ter Haar. We wensen onze vriendinnen Paula Kaptein, alias Paula Major... Joke van Vliet, alias Joke Hagelen... en Corrie Smits, alias Corrie van der Linden, een fijne vakantie toe. Aan dit laatste deel werkten verder mee Huip Horizont als Ome Beb, Alex Vaassen junior als Johnny... En Hans Veerman als de agent. De regie had Ad Leubler. Ja, u hoorde inderdaad het laatste deel van de hoorspelserie... Drie meisjes op zolder van de Vara. Eerder uitgezonden in 1965, geschreven door Jaap ter Haar. De auteur werd geboren op 25 maart 1922... en overleed in februari 1998. Ook een echte maartram is Jules de Korte. Hij zag het levenslicht op de 29ste in 1924. Ook hij overleed in februari, maar dat was al in 1996. Vorige maand heb ik daar ook al aandacht aan besteed... maar ik vond het toch leuk om in dit uurtje een aflevering van Vrij Entree te plannen. En daarin ontvangt Henk Elsink de zanger en pianist... met muzikale begeleiding van het kwartet Harry Banning. We gaan terug naar 29 december 1968.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 En is vrij entre. En de dame met de baard heeft zich nog steeds niet geschoren De komiek heeft weer een wiets die moet je horen Ik kom daarnet bij het theaterjong acteur tegen Die laatste debuut heeft gemaakt in een echt stuk Op het grote toneel Met het opbrengen van een brief Ik zeg, jongen, hoe is het met je carrière? Zit hij nou? Goed Ik zit ook wel in het volgende stuk Ik zeg, toch niet weer met een brief? Zegt hij ja, maar deze is aangetekend <lacht> Kom er maar in, kom er maar in... Het plusje is voor u privé... Vrij entree! Dank u wel, dank u wel. Bijzonder aardig van u dat u toch bent gekomen in deze drukke dagen... tussen diners, soupe's, tussen reerug en champagne... en het bakken van oliebollen nog in het vooruitzicht... of viert u het niet thuis? Zo met een paar gezellige mensen, dat vind ik altijd het gezelligste met oudjaren. Een paar mensen vragen en dan samen gaan zitten wachten tot die verdomde klok er maar twaalf slaan. <lacht> Op gewone avonden met visite of als je ergens mee bezig bent, dan is het voor je twee twaalf uur. Dan zeg je: hé, hey, is dat zo laat? Maar als je erop zit te wachten, dan duurt het zo onzaggelijk lang. Hè? Het gesprek begint dan te stokken. Zelf met mensen waar je anders nooit mee uitgepraat raakt, uh, krijg je dan zoiets van. Uh, zeg, zit de televisies aan. En nee, geen televisie als te visite is. Ja, maar misschien is er wat. Nee, het is nog te vroeg. Zeg, gaat jouw klok goed? <lacht> nou, zet de radio dan eens aan. Hè, nee, nou geen radio. Verveel je soms. Zeg, uh, staat de champagne al klaar? Zeg, maar moet je niet vast openmaken? Ja, Anders is het dadelijk twaalf uur en dan zitten we met lege glazen. Nee, dat kent toch niet? Dan gaat de prik eraf. <tie> nou, voor mij hoeft het allemaal niet, hoor. Geen champagne, geen gevulde eieren, geen sardines. En ik zal u zeggen waarom. Zeg tegen de jongens in het café... Ik doe voorlopig niet meer met ze mee Zeg tegen de bakker, deze week niet nodig Zelfs jij mijn beste vriend bent overbodig Dus pak nou je biezen en verdwijn heel vlug Want Liesbeth is weer terug Als je soms mijn auto lenen wil. Man, je mag hem hebben tot en met april, zie je soms de melkboer, zeg iets van ziekbed. Vraag hem of je melk en eieren in het portiek zet, en pak nou je biezen en hem verdwijn heel vlug, want Lisbeth is weer terug. Zeg maar tegen Tom, dat ik morgen niet kom, tegen Beppie en Jan, dat ik dit weekend niet komen kan Raak je met de buren in gesprek Doe me dan een lol en hou je bek Anders moet ik alles zacht gaan fluisteren Want die mensen liggen mee te luisteren En pak nou je wiesen en verdween heel vlug Want Liesbeth is weer terug Dan zie je soms mijn baas die goede man Zeg dan dat ik deze man niet komen kan, en als hij de zak niet mocht vertrouwen. Zeg dan maar dat ik het bed moet houden, en pak nou je biezen en verdwijn heel vlug, want Lisbeth is weer terug. Zeg maar tegen een Ben, dat ik morgen niet ken, tegen Peter en Miep, dat ik in bed lig met mijn oog Vriend, misschien maak ik het al te bont, maar zou jij willen zorgen voor mijn hond? Hij is aardig, je hebt hem aan te fluiten, anders komt het beest de hele maand niet buiten. Hier is het riempje en verdwijn nog vlug, want Lisbeth is weer, Lisbeth is weer, Lisbeth is weer terug. Dank u. Ja, en nu willen we dit jaar en dit programma... op een zeer waardige manier uitleiden. Dat wil zeggen, wij willen het jaar besluiten met een waardige gast. Een trouwe gast. De one and only... Jules de Korte. Uh, dag, moet, Jules. Dag, Henk. Moet jij nou iets zeggen of ik? Oh, dat kan me niet schelen. Begin jij maar. Ik zou eigenlijk tegen jou willen zeggen... Uh... Weet je wat ik vroeger altijd dacht? Als ik rijk word... dan nou. moet jij zeggen, wat dan? Wat dan? Ik dacht dat als ik later rijk word, dan drink ik elke dag limonade. En ik eet minstens uh, twee keer per dag uh, chocoladepudding. Ja. Maar uh, het is niet doorgegaan. Ik ben niet rijk geworden en ik lust niet meer aan gedacht chocoladepudding. <lacht> en toen dacht ik later, dacht ik... Uh, ik zal een leven opbouwen dat... Uh, Hecht is als een kasteel. En kleurig als een kerstboom. Dat vind ik goed gezegd, vind je? Niet? Ja, dat is prachtig. Ja. Maar dat is uh, ook maar ten dele doorgegaan. Toch wel leuk hoor. Maar. Nou, nou, nou ben ik in het stadium gekomen dat ik af en toe denk. Uh... Nou ik denk het niet elke dag natuurlijk. Maar. Het komt voordat ik denk. Als ja. ik precies op tijd invallen, hè. dat is het eigenlijk. Moet je dat nog wel een keer doen? Dan hoort u hoe goed dat gaat. Het komt voordat ik denk. Juist, weergelijk. Als ik in de hemel kom, wil ik zitten op een klokkenstoel. Wil ik eten van een ganzenbord, Wil ik drinken uit een vensterglas. En blij zijn om de woorden die voorbij zijn. De giftig scherpe woorden die als wespen staken. De woorden van de storm stormloop met de kop tegen de muur De woorden hete olie op het teugeloze vuur De woorden van dum-dum die hartverscheurend konden raken De woorden waar geen geest tegen bestand is op de duur Als ik in de hemel kom, wil ik wandelen in het wagenpark Wil ik rusten op de wereldbank wil ik knippen met de Engelschaar In vrede dat de woorden zijn geleden. De afgesleten woorden bij geboorte en bij sterven. De woorden van de feiten zetten zoden aan de dijk. De woorden in de strijd om het belachelijk gelijk. De woorden die het kostbaarste moment konden bederven. De woorden van de afgunst en het liefste ging door het slijk. Als ik in de hemel kom, wil ik roken uit de orgelpijp. Wil ik fluiten in de vogelstand. Wil ik scheep gaan op de botervloot. En zingen van de woorden die vergingen. De bikkelharde woorden en de hele halve zachte. De woorden waar men eeuwenlang het volk mee heeft bedot, Verzonnen door de duivel en gesproken namens God. Die telkens nieuwe legers tegen elkaar in stelling brachten. Dus spreek op mijn begrafenis geen enkel woord tot slot. Maar één vraag, daar draait alles om. Of ik in de hemel kom. En dames en heren, wat ik ook altijd zo heerlijk van Jules de Korte vind... dat hij altijd iets meebrengt. Altijd hetzelfde, maar ook altijd meer. <lacht> <lacht> een duet voor twee heren. En omdat er niemand anders voorhanden is, mag ik dan de tweede heer zijn. Of niet? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Voor iedereen een woning naar zijn eigen en smaak. Een pittige beloning voor een niet te zware taak. En elke dag een flinke stap op weg naar medezeggenschap in zaken het bedrijf of de fabriek. Daar pas duidelijkheid, onverhulde duidelijkheid in de politiek. Verkorting van de werktijd en verruiming van bestaan. En grote onbeperktheid en het kiezen van het baan. De prijzen moeten allemaal onmiddellijk en op grote schaal omlaag in het belang van het publiek. Dat is pas duidelijkheid, onbedekte duidelijkheid in de politiek. Voor ieder vanaf jeden een veel minder strakke boel. De lasten naar beneden en de lusten naar omhoog. In elke stad een kunstpaleis en veel meer geld voor het onderwijs en veel meer geld voor sport en gymnastiek. Dat pas duidelijkheid, ongehoorde duidelijkheid in de politiek. Alvejaarlijks een vakantie van zes weken minimaal. En wettelijk de garantie van een bonus per kwartaal. Verruiming van het wegennet en zorgen dat het stegenet wordt afgebroken snel en energiek. Dat pas duidelijkheid, uitgesproken duidelijkheid in de politiek. Wij willen geen regenten aan het vaderlandse roer, maar mensen met talenten die regeren met bravo. Het moet veel democratischer en bovenal pragmatischer, dat wensen, nee, dat eisen wij met spoed. Dat past duidelijkheid, onversneden duidelijkheid, maar geen mens weet, weet hoe het moet. Dankjewel, Jules de Korte. Ja, nu is weer het, de tijd gekomen voor het laatste liefdesliedje van dit jaar. Het volgende jaar zien we wel weer verder. Dan zullen er wel weer liefdesliedjes komen, maar voor dit jaar is het het laatste. Het is van Tony van Verre, zoals u weet, een vaste leverancier van liedjes... in het verliefde genre voor dit programma. Iedereen zoals ik, die uh, nogal wat laat thuiskomt van ons werk, bedoel ik... zal de stemming van dit liedje kunnen meevoelen. Je wakker willen maken om met jou te spelen, spelletje van man en vrouw. Ik zou je wakker willen maken om met jou te delen wat ik het liefste delen wil met jou. Ik zou je wakker willen maken om met jou te zweven door een lucht van altijd blauw. Ik zou je wakker willen maken met of zonder woorden zeggen dat. Ik zou je wakker willen maken, liggen in je armen, Handen laten dwalen door je haar. Ik zou je wakker willen maken, om ons weer te warmen, om ons weer te warmen aan elkaar. Ik zou je wakker Ik zou je wakker willen maken om met jou te feesten. Wie steekt er de lont in het kruid? Ik zou je wakker willen maken als twee wilde beesten samen vechten om de Zou je wakker willen maken En als twee kometen Vliegen door ons Hemelbed Ik ga je lekker wakker maken Liggen in je armen Wakker maken, dan is het 69. Wat zal het ons brengen? Wat zal het ons brengen? Wat zou je nu al kunnen bezingen van het komende jaar? Hè? Wat het komende jaar zeker brengen zal. We zullen zeker weer een hoger pijl bereiken: een hoger pijl van luchtverontreiniging, een hoger pijl van lonen en een veel hoger pijl van kosten. En er is nog iets. Maar daarover wil ik niet eens spreken. Ik zing erover in mijn laatste lied van 1968, in Marstempo. Het oude jaar zit er weer bijna op. Het nieuwe ligt al praktisch voor het grijpen. Maar ik heb er echt geen vertrouwen in. Ik zie er niets om op te bouwen in. Dit wordt zoals ik het zie een grote vlak. Wordt voor mij het jaar van witte veen. Ik zit hem al bij voorbaat vies te knijpen. Ik ben af en toe toch een zakenman. Ik weet niet wat ik ervan maken kan. Dit wordt de sof van een jaar voor iedereen. Al heb je er langer nog dan een heel jaar aan gedacht. Al heb je het langer nog dan een heel jaar al verwacht. Nu het dan bijna de tijd zal zijn, nu het dan bijna een feit zal zijn Sta je bevroren, sta je verloren tegen een overmacht Je bent er dagen en nachten angst ervoor geweest Je hebt er dagen en nachten stiekem voor gevreesd Heeft u lak aan die hele boel, Geef me toch maar wat meegevoel Of heeft u nog niet door wat ik bedoel BTW BTW, het ministerie heeft weer wat. BTW, BTW, nu jongens maak je borst maar nat. Met oud en nieuw roept witte veel hoera. Maar holland laat zijn feestnus in de la, la, la, la. BTW, BTW, dat krijgen we voor nieuwjaar mee. Met dit jaar mag geen goed begin. Ik zie er geen benen en geen voet meer in. Ik heb voorkomende jaar, nu mijn slag zijn al klaar. Meer dan 10% en bitter waar, allemaal. Het BTW, het BTW, het ministerie heeft weer da Ja, dat BTW, BTW. Maak je borst maar nacht. Met oude en nieuw roep witteveen hoera. Maar Holland laat laatste feest dus in de la, la, la, la. BTW, BTW, dat krijgen we voor nieuwjaar mee. BTW. We gaan weer schuiten, BTV, de het naar buiten. Vanavond kreeg u hier van ons vol animo een show cadeau. Nou show, nou show. Het was op zijn hoogst een showtje en doet u nu kopen Wij Bedenk dan eerst eens goed of u wel werkelijk mag. Want was het ook wat kleiner uw idee. Het was pas wat van rekening, per sluitend slot van rekening. Toch vrij entree. Da da da, da Ja, u hoorde Henk Elsink in een aflevering van Vrij Entree. Een bijdrage van de VARA. En hij ontving daarin zanger, liedjesschrijver, componist en pianist Jules de Korte. Geboren op 29 maart 1924. Hij overleed in 1996. Henk Elsink hoopt volgende maand 76 te worden. Wellicht een leuke gast voor onze op handen zijnde maand Krassenknar deel 2. We hebben nog één maartram te gaan en dat is Paul Biegel. Hij kwam ter wereld op 25 maart 1925, bekroond met maar liefst twee gouden griffels, vier zilveren griffels en een nominatie voor de Hans-Christian Andersenprijs. Zijn omvangrijke oeuvre bevat ook hoorspelen uit 1970. Nu de eerste aflevering van Sebastiaan Slorp. SEBASTIAN SLORP Een hoorspelserie voor de jeugd in tien delen, geschreven door Paul Bichel. Vandaag hoor ik jullie het eerste deel, De reus. Hmm. Ik ben zeeziek. Niet dus. Ik ben ook zeeziek. Oh, oh. Titus. Dan zijn we samen zeeziek. Oh, oh. oh Titus. Waar hebben we nooit aan begonnen? Oh ja, Niet dus. Dat heb ik van het begin af aan gezegd. Oh, titus. Pak die fles nou. Niet eens. Dus pak jij hem nou. Dit is. We vergaan. Uh, uh, wat, wat zei je? We vergaan. Ons schip vergaat. Goedemorgen, heren. Zin in een zacht gekookt eitje. Een kop chocola met slagroom. Kom. Kom, heren, het is toch een lekker zeereisje? Moet u toch niet lui in uw bed blijven liggen? We zijn. Oh, we zijn zo misselijk. Wat nou? Bij dat zachte briesje? Oh, Ach, dat is niks als verbeelding. Kom, een lekker wandelingetje aan dek zal de heren goed doen. Cola, die fles. Zo. Zeg jonge Jan. Ja, meneer? Zeg tegen de kapitein dat hij een andere koers neemt. Weg uit deze vreselijke storm. Maar meneer, u wilt toch naar dat eiland? Oh, dit is ons eiland. Oh, niet is ons eiland. Oh. Nou, dat is me ook wat moois. Eerst wilt u met alle geweld naar dat onbewoonde eiland. Huurt een heel schip. En nou ineens, omdat het een beetje waait, hoeft het niet meer. Oh, laat ons toch beter. <laughs> Geen zacht gekookt eitje. Oh. Geen slag. Hoor. Uh, uh, uh, uh, <tie> Ook goed. Haha. <tie> <tie> <tie> die geleerde heertjes, die professertjes. Zeemannen van het jaar nul. Mijn eiland, mijn eiland. <tie> en wat ze er zoeken moeten is mij een raadsel. En een zeeman is nooit zeeziek. Ach, wel een man, dat is me. Zijn wat ruimte na op zee, ziek? Titus, het eiland. Nietus, ons eiland. Ik, ik ben benieuwd. We zijn samen benieuwd. Geef me de brillens. Hier, Titus. Ach, kijk, kijk, hoe mooi. Laat mij eens kijken, Titus. Kijken we samen, nietus, wang aan wang. Ieder door een glas. Wat een mooi eiland. Met bergen. En bossen. En weiden. En toch... Onbewoond. Ja. <laughs> dat, dat denkt men. Ja, dat denkt men. oh, oh Titus. oh nietes. Zouden we hem vinden? Natuurlijk, Nietes. Ach, Titus. Ik twijfel. Begin begint nou niet weer. Nee, nee, Titus. Nee, nee, nee. Maar eigenlijk... Het bestaat toch niet dat daar een echte, een heuse, een levende, een. Ho, oh, stop, halt, zet dat ding af. Onmiddellijk, kapitein, kapitein, stop, oh. stil, ah. stil. Geen geluid, niemand mag ons aanhoren komen. Maar dat eiland is toch onbewoond. daar heb jij niks mee te maken. Als wij zeggen stil, dan hou je je stil. Ja, want het is ons schip. Wij hebben het gehuurd. Wij zijn de baas. Deze hele reis. Verstaan? Ook goed. En een zeeman is nooit zee, diek. En de zeeman Zeg wat is, troost, zee, jongen, Jan. Ja, wat brief. Kom eens naar beneden. Zeg u het maar, professor Titus. Zeg u het maar, professor Nietis. Vaar jij al lang? Vanaf mijn zestiende. En nu ben je? Twintig. Hmm. Overal geweest? Alle zeeën? <laughs> Meer dan u. <clears throat> Ooit eerder hier geweest? Nee, dat niet. Dus dit eiland, dat ken je niet? Nee, meneer, het ligt niet op de route, hè? Toen valt hier niks te zoeken. Goed, goed, mooi. Blijf er dan ook maar weg, hè? Maar, uh, maar ik ben er nou toch? En wij bedoelen op het eiland. Daar zet je geen voet, geen stap, geen schreden. Waarom niet? Wat hebt u daarover te zeggen? Het is ons eiland. Nou, uh, nee. Nee, Titus. Ons eiland is het niet. Uh, nou ja, uh, zo goed als onze volst. Oh. Uh, we hebben met de kapitein afgesproken dat jullie allemaal aan boord blijven. Oh. Maar we willen het jou speciaal nog eens zeggen. Oh. Want we vinden jou een brutale rakker. Niet waar, Titus? Uh, zeer brutaal, ja. Uh, oh. Uh, niet eens. <laughs> Oh, oh, oh, oh, een zee, is. Oh jongens. Het anker. Het anker moet uit. Titus, daar krijgen we nog last mee met die matroos. Nietes, we zullen in de gaten houden. Titus, we zijn er. We zijn er. Nietes. Gaan we meteen naar land, Tietes. Nietes, we gaan meteen. Haal de spullen. Oh, meneer, uh, uw bootje ligt klaar. U kunt er zo mee naar het eiland roeien. Dat schitterend. Nietus, geef de spullen aan. Ga jij er maar eerst in, Nietus? Ja? Oh, ja. Uh, hoe? Langs de touwladder, meneer. Ja. Oh, juist, ja. Huh. Geef eens een handje. <laughs> zo, meneer. Nee, nee, nee, nee. Achterstevoren, hè? Oh. Altijd achterstevoren op een touwladder. Ja. Ja. Zo. En nou, uw ene voet hier ja. en uw handen hier. Ja. Nee, nee, nee. Hier zo. Zo, ja. Van niet door, Titus. Uh, hou je er buiten, Titus? Zo gaat-ie goed, meneer. Juist. Zak hem maar. Zak hem maar. Oh, ja. oh. Goed zo. Ja. Titus? Ja. Uh, ik ben in het bootje. De spullen. Zo. Gaat u maar eerst. Dan geef ik, de, geef ik die spullen wel aan. Oh, ja. Zo. Ja. Voorzichtig maar hoor. Ja, voorzichtig. Zo. Ja? Weer ja. vast. Ja. ja. Ja. Zo. En maar naar beneden. Jazeker. Oh! Oh, pardon Titus. Je trapt op mijn duim. Hm. Je linker of je rechter Titus. Kom, kom Oh, pardon. Bent u er? Uh, ja. Yo. Nou, dan komen hier de spullen aan. Pak aan. Een jas. En nog een jas. En een oliebroek. En een stuk witte En een stuk witte brood. En een verrekijker. Hoor, oh, uh, voorzichtig aan, alsjeblieft. Ja, ja, voorzichtig. Ik ben voorzichtig. En hier een theeketeltje. Vang! En uh, twee koppies. Hola, daar gaat er eentje. Zuppert, ezel, stommeling, lampert. Nou, dan kunt u toch samen met één kopje drinken. U hebt toch samen ook één bril? Hou je brutale plaatjes voor. Rakt, ducht, ap. Hier zo. Het laatste. Een net... Jongen, jongens, één Eén, twee. Oh, dat is zwaar, zeg. Hé, hey, wat moet u daarmee? Een haai vangen? Ja, ja, een, een haai. Ah. Niet dus, Titus. geen ja, haai. Ah. Stil, nietes. Dus. Oh, oh, ja, ja. Ja, een haai. Nou, die zit hier vast niet, hoor. En wat moet je er niet mee? Geef uh. op dat net. Daar komt hij dan. Eén, twee. Hupsakee. Oh, oh, Hé, oh, yes. hey, hey, yes. hey, ik, ik, ik zit in de knoop, Tietus. Ik zit ook in de knoop, Oh, Dat trekt toch niet zo, Titus. Nee, niet zo, Titus. Nee, <tomst> nee, <niet zo>, <tomst> ja, twee vissen tegelijk. Twee geleerde vissen. Hoe gaat het? Titus. <tomst> ah. zo, Titus. Vouw het nu op. Oh, ja. Netjes. Ja, ja. Zo. Dat is één... <tomst> Twee, drie, klaar. Dieters, jij aan de ene ring. Ja, Dieters, ja, jij de andere. Zit je? Ja, zit je. Ja, daar gaan we. Eén, twee, tegelijk. Eén, twee. Eén, twee. Eén, twee. Eén, twee. Oei. Oei. Oei. Oei. Oei. Daar gaan de twee geleerde heertjes Oei. Wat een stoephaspels Nou, het zal mij benieuwen waar ze mee terugkomen Die malle professoren met hun net Drie dagen zijn ze hal weg Drie hele dagen op dat onbewoonde eiland Met alleen één witte brood die zullen honger hebben. Wat moeten we nou? Wij mochten er niet op. Denk erom. Geen voet zetten jullie op dat eiland. Strenge orders. <lacht> Het zijn wel een paar rare vogels, die twee. Maar je kunt ze toch niet meer zomaar aan de lot overlaten? Wie weet wat er gebeurd is. Nou, en... Uh, <lacht> Ik wil ook best eens een kijkje gaan nemen op dat geheimzinnige eiland. Oeh, wat een zeg jongen, jonge, met een hoogte. Hé, hey, kijk, ons schip lijkt wel van, van speelgoed. Hé, hey, geleerde heren, waar zitten jullie? Titus en nietes, uitkomen! Nou, onbewoond is het hier wel. Behalve... Hé, hey, wacht eens. Wat zijn dat? Schapen? Schapen in een wijkje? Nou nou, dat zijn er een hoop. <laughs> Ook een zeeman loopt wel eens aan wal. Al weet je nooit wat daarvan komen zal. Oef, wat een hitte. Hé, hey, wat is dat? Zetten ze fluiten spelen? Hé! Hey! Oh. Hé! Hey. Ik dacht dat dit eiland onbewoond was. Is het ook. En jij dan? Nou ja, ik... Woon je dan niet hier? Ik... Ik pas op de schapen. Uh, woon je hier alleen? Met mijn kleine broertje. Verder niemand? Nee. Oh. Wa waarom? Uh, heb je niet uh, twee mannetjes hier rondlopen? Ik zoek twee rare mannetjes. Twee professortjes. Oh, nee... Uh, hier? Ja, hier. We hebben ze hier op het eiland afgezet. Drie dagen geleden. Oh. Oh. Op dit eiland? Ja, we hebben ze niet in zee laten vallen. Ze, ze zochten hier iets. Ze hadden een groot net bij zich. Een, een, een net? Oh, hemeltje. Hoe, eh... Uh, waarvoor, uh... Ja, dat, dat weet ik niet. Ik dacht dat ze een haai gingen vangen. Een, een haai? Ja, maar die zitten hier niet. Ze zaten wel de hele dag te smiespel en te smoespelen over iets geheimzinnigs op dit eiland. Oh, rare aan hoor. Oh, bah, wat eng. Ja. Zijn jullie hier met een boot? Wie dus? Een grote lege vrachtboot. Oh. Ja, we lagen ergens in een haven te wachten op een vrachtje. Komen die twee rare mannetjes. Titus en Nitis, heten ze. Komen ze ineens aan boord. Vragen naar de kapitein of ze de boot konden huren. Met bemanningen al. Voor een speciale reis. Hier naartoe. Er zou een bijzondere vracht mee terugkomen. Wat? Dat zei ze niet. Oh, bah, wat eng. Oh, wat, je broertje? Ze zitten achter mijn broertje aan. Vast. <laughs> wat moeten ze nou met je broertje? Oh, hoe oh, zijn ze erachter gekomen? <laughs> wat zit je nou voor onzin te vertellen? Zijn ze al drie dagen zoek? hij ze niet eens? Ja. Oh, dan heeft hij ze te pakken. Te pakken? Oh, bah, wat eng. Maar uh, het is hun eigen schuld. Wie heeft wie te pakken? Die laat hij nooit meer los. Ik zeg, wie heeft wie te pakken? Speelgoed. Hij gebruikt ze als speelgoed. Nou begrijp ik waarom. Hey, ik begrijp er niets meer van. Hé, hey, hey, meidje. Meidje, her herderinnetje. Hoe heet je eigenlijk? Wat zeg je toch allemaal? Ik heet Diempje. Oh. En, en wat ik zeg is verschrikkelijk. Nou, Diempje. Ik heet Jonge Jan. Ik ben matroos. Eh, uh, kunnen we niet even naar je broertje toe? Nee. Nou, hij eet ons toch niet op? Hé, hey, hij eet ons toch niet op? Hoe oud is hij? Bijna vier. Nou, een jochie van vier. Hij, hij heeft die mannetjes misschien zien lopen. Heeft hij er niks van verteld? Nee. Zeg. Denk je heus dat ze hem zoeken? Ja. Waarom? Ah, wat is dat nou? Waarom zit je nou te huilen? Ik ga weg. Weg? Ik denk er niet aan. Moet je een zak doen? Hier. Nee. Zeg, is er dan wat met je broertje? Hey, is er wat met je broertje? Vraag ik. Vertel op. Mijn broertje... Een broertje... Is... Heeft... Hij heeft... Hier iets gegeten. Ja, dat zal best, ja. Een, een, een, een paddenstoel. En, en toen is hij steeds... Steeds... Steeds... Groter geworden. Nou, dat is toch mooi? Steeds... Steeds, steeds groter. En nou is mijn broertje, mijn kleine broertje, een, een grote, geweldige, ontzaglijke, verschrikkelijke reus. Dit was het eerste deel van Sebastiaan Slorp. Een hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul Biegel. Juist, geschreven door Paul Biegel. Aanleiding van mij om dit eerste deel van de hoorspelserie... Sebastiaan Slorp hierbij vlucht in het verleden de revue te laten passeren. De schrijver werd geboren op 25 maart 1925. Hij overleed in 2006 op 81-jarige leeftijd... Hij is de hekkensluiter in dit uur gevuld met Maart Rammen. Jaap Terhaar, Jules de Korte en dus Paul Biegel. Een cultureel verrijkend uurtje van gene zijde zou je het bijna kunnen noemen. Het is tijd geworden voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur opnieuw een bijzonder talent. Maar weer van hele andere orde. Emmy Verhey in een aflevering van Helden van Toen. Heel graag tot zometeen. Thank mm -hmm. you.